Twee uur, Freddy van Theen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft geprobeerd een ballistische raket te lanceren, maar dat is mislukt. Dat zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. De raket zou in stukken zijn gebroken en zijn neergekomen. Noord-Korea heeft er nog geen mededeling over gedaan. Er was aangekondigd dat de lancering één deze dagen zou plaatsvinden en internationaal is er veel kritiek op geleverd. Noord-Korea wordt ervan verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Deze lancering zou deel uitmaken van het atoomprogramma. Officieel was de lancering bedoeld om een weersatelliet in een baan om de aarde te brengen en om de grondlegger van het land, Kim Il-sung, te eren op diensthonderdse geboortedag. Direct na de lancering kondigt de top van de Zuid-Koreaanse regering aan binnen enkele uren voor spoedberaad bijeen te komen. Ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft spoedberaad aangekondigd. Strijdkrachten hebben een deel van Bissau, de hoofdstad van Guinea-Bissau, bezet. Onduidelijk is tot welke groepering de militairen behoren. Er is hevig geschoten. De staatstelevisie is op zwart gegaan. Er zijn ook berichten dat er geschoten is bij de ambtswoning van premier en presidentskandidaat Carlos Gomez junior. Het is niet duidelijk of Gomez junior thuis was ten tijde van de beschietingen. De spanningen in het Afrikaanse land waren de afgelopen dagen opgelopen na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de officiële uitslag heeft Gomes Junior 49 procent van de stemmen gehaald, maar volgens een opponent is er gefraudeerd.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 Het is vrijdag de 13e. Ja, het is vrijdag de 13e. Ik dacht opeens van ik moet een beetje oppassen voor zwarte katten en ladders en dergelijke. Maar het valt allemaal nog mee. Maar ja, vrijdag de 13e is pas twee uur oud, dus er kan nog van alles gebeuren. In ieder geval gebeurt er weer van alles hier in dit programma. En wat, dat weet ik nog niet, want daar ga jij over. Dit programma wordt samengesteld door jou. Als je rondloopt met een vraag, het mag overal overgaan. Dat is echt zo'n vraag die in je hoofd blijft hangen... en dat je denkt, daar zou ik wel eens iemand uh, een uitleg over willen horen geven. Dan is dit het moment, want er luisteren heel veel mensen... die uitleg kunnen geven over van alles en nog wat. Dus het enige wat je hoeft te doen is 0800-1121 bellen... En is er altijd wel weer iemand die ook 0800-1121 belt met het antwoord. Eventueel mailen kan ook naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster en uh, chatten, dat kan ook via www.nachtzuster.net. Dan vind je linksboven zo'n icoontje van uh, chat. Daar klik je op en dan kun je meepraten met alle mensen die zich daar bevinden. Zo op deze vrijdag de 13e. Uh, maar het handigste is altijd als je even belt, want uh, dan kunnen we je ook horen. En het is tenslotte radio, dus 0800 1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal ik de morgen. Nacht zusten, laat ben je?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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster oh, Nachtzuster, auw. Hey, oh, nachtzuster, oh, Nachtzuster, pijn.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 Leuk beentje. Wordt nog wel een keer wat. Nachtzuster was dat van Doe Maar. 0800-1121. Dat is nog steeds het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel vooral met vragen en natuurlijk met antwoorden straks. Jan Looijen, goeienacht. Ja, goedenacht, Astrid. Ik vind het wel een mooie combinatie. Astrid de Jong bij Omroep maakt. Ja, dat is... Dat is oh, ja, wat zou, hoe noemde jij het? Contradictie. Ja, maar er was, nog, sterk, er was nog, een, nog een mooiere term voor. En die heb ik geleerd een, een maand of drie geleden in dit programma en toen weer vergeten. Oh. Misschien dus, moet hij die, die bellen misschien weer bellen. Dat hij weer op de hoogte brengt ermee. Ja, kunnen we aan de gang blijven. Als, als alles wat ik weer vergeten ben, weer bijgeschoold moet worden. Dan uh, hoeven we geen nieuwe vragen meer hoor. Nee. Okay. Maar het is, het is inderdaad, ik, vind, ik kwam er zelf ook pas een paar maanden geleden achter. En ik vind het zelf ook grappig om als de jong zijnde dan bij Omroep Max te mogen werken. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik had een vraag. En dat, dat uh, zeg maar, het houdt me al, al vrij lang bezig eigenlijk hoe zoiets tot stand komt. Wie, wie, zeg maar, de motor ervan is. Je, je hebt uh, tegenwoordig, uh, zeg maar, een zinnetje dat... Zet de radio aan, het maakt niet uit of het programma of je nou know, radio 1, dat ik, dat ik denk toch wel van nou, dat is toch wel qua taal toch wel een, een goede zender? Of, of een nieuwszender, maar het maakt niet uit. Binnen vijf minuten de, de, ga ik met iedereen wel een op aan voor het zinnetje, ja op een gegeven moment. Ja. Yeah. Nou, dat is, dat is, door iemand is dat een werking gezet. Iemand yeah. heeft dat uh, gezegd en het hele volk neemt het over. Ja. Yeah. En... Als je dat mechanisme zou kennen, denk ik dat je, ja ik zou wel zeggen dat, dat je de markt zou kunnen bespelen en uh, dat je er dik geld aan kunt verdienen. Oh, maar dat proberen ze ook hè? Want uh, kijk, kijk bijvoorbeeld naar het feit. Ik heb laatst heb ik iemand gesproken en de beste man die kwam uit Australië en daar schijnen die schoenen vandaan te komen van oorsprong. En die had het over uh, waar die jonge dames uh, aan mas mee lopen, die die, die uk ze ja. mag zeggen, maar. Dat mag je wel zeggen. Ja. Daar lopen ze aan massa mee. Ja. En, en dan, dan vraag ik me wel eens af van wie, wie is nou de motor achter dat geheel en, en wie is nou de stimulator? Want dat, dat kan niet alleen de media zijn. Dat, er moet veel meer achter zitten. Nee. Want als je dat, als je dat, als je, als je dat, dat mechanisme, als je dat in handen zou hebben... Ik, ik denk dat je een hele dikke belegde boterham hebt. Ja, maar dat is, het is net zoiets als hoe schrijf je een hit, toch? Dat is, ja, dat is eigenlijk ik, de vraag. Want je, je, iedereen die een liedje schrijft, of tenminste heel veel mensen die een liedje schrijven. Sommige mensen willen gewoon heel graag iets vertellen op hun manier. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen graag een hit scoren. Dat klopt. Ik heb, ik heb namelijk ooit, uh, jaren geleden, ik ben er ooit, een, ik zou zeggen, ik echt een blauwe maandag, ben ik er fan van geweest, van ABBA. <laughs> en ik heb ooit gehoord dat, dat hun systeem hanteerde, dat ze de, de, de muziek, zeg maar, die, die men toen uh, afspeelde en dat men die in een computer deed en, en, en daar een, een soort uh, decillaat van trok en daar een nummer van maakte, met, met als slotsom, dat het dus allemaal, uh, ja, veel uh, nummer 1 hits uh, werden. Maar in het geval van Abba geloof ik dat ook nog best wel. Maar ik, ik, ik, denk, ik, ik denk ook, kijk... Uh, kijk, Lange, die, die, die, die, die heeft zelfs, uh, volgens mij, de ouders wonen volgens mij nog steeds bij mij hier in Velp. Maar ik heb de ooit gesproken en ze schijnt nu in een nieuwe wijk uh, in, in Arnhem te wonen. Wie, wie, sorry? En uh, de, een zo heel lang geleden kwam ik het toevallig weer tegen. En, uh, wie? Het maalt mij niks om. dan zeg ik gewoon van ja, de muziek die je nou maakt, uh, dat is eigenlijk niet jouw muziek. Wie? Over wie dat gaat het? Ik heb gemist, Jan, over wie het ging. Over Ilse de Lange. Oh, Ilse de Lange. Ja, die woont in Arnhem. Ja. Ja. En, en, ik durf dat gewoon te zeggen, dat, dat, dat ze muziek maken uh, gewoon voor het publiek. Niet, niet meer uh, gewoon de muziek uh, die ze eigenlijk uh, die ze willen maken. Ja. ja, maar dat is toch helemaal niet verkeerd? Nee, op, op zich niet. Maar ik, ik, denk, ik denk in de, in, in, in de hele muziekwereld uh, dat er maar heel weinig mensen zijn die echt hun eigen muziek maken. En, en toch uh, een heel groot uh, publiek uh, ja. trekken. Ja, nou dat is Want? grappig. Ik las vandaag... Las ik op Twitter... Oh, dat moet ik helemaal niet vertellen, maar ik ga het toch vertellen. Uh, op Twitter las ik een uh, berichtje van Tim Douma. Zeg je dat wat? Vaag. Wat zeg je? Vaag. Ja, Tim Douma. Die uh, uh, heeft meegedaan aan het Nationaal Songfestival... en die presenteert, oh, oh ja. hij presenteert een uh, uh, karaoke-programma. doet hij heel leuk, trouwens, maar dat is zijde. En uh, die twitterde... Ik heb vandaag de plannen gehoord voor mijn nieuwe album... Oh, dat is interessant. Toen dacht ik, als een artiest toch gaat twitteren, dat hij vandaag, en dan heb ik zo'n beeld dat hij op een vergadering of een bijeenkomst is geweest, waarop mensen hem gingen vertellen wat de plannen waren voor zijn nieuwe album. Ja, maar is, is dat niet, is, is dat niet een, uh, ik zou zeggen, is dat niet een, ja, hoe moet ik het omschrijven, uh, is dat niet tekenend, uh, ja, dat is, dat is het beste woord, is dat niet tekenend voor het feit hoe, hoe de hedendaagse muziek toch is? Want, uh, in mijn ogen is er toch, toch vrij weinig echte kwaliteit en ook, ook, ook muziek uh, die, die, die uh, erg met kop en schouders uh, uitsteekt. Ja, het is, nou, daar kun je twee dingen over zeggen. Het is natuurlijk prachtig als opeens een liedje of een artiest opduikt die heel eigen is... en die helemaal precies weet wat hij wat doet en hoe hij het wil doen... En uh, aan de andere kant, uh, mensen zijn niet voor niks manager bij een platenmaatschappij geworden. Ik ga er dan toch vanuit dat ze uh, in het verleden heel vaak uh, art met artiesten hebben samengewerkt die een succes zijn geworden en dus een beetje er oog voor hebben. Ja, maar kijk, luister, ik weet niet of je het verhaal van Julie Lang kent met haar platenlabel, meneer Sony. Nee, ik weet, en van nu onlangs of uh, nee, nee, nee, het oude nee, nee. verhaal. Uh, Zij heeft nu een eigen label. Ja. Uh, ze een ja. contractpersoon. Ja. ja, maar het is, Jan, het is net als, weet je, het is net als, ik, ik ga bij een pindakaasfabriek werken. En uh, wil je dan meteen de baas van de pindakaasfabriek uh, worden en eindelijk een keer pindakaas met chocoladesmaak op de markt brengen? Of wil je gewoon die succesformule van die pindekaas die er al is? Dus, dat is een keuze. En dat is, een, de ene heeft de ambitie om ze. We, we, we, we dwalen een beetje af, want het ging eigenlijk over raasjes en hypes, hè? Ja, maar, maar dat is er allemaal volgens mij aan gekoppeld op een of andere vreemde manier. En er is, ik zou wel zeggen, er is op, op een of andere manier is er een soort, echt een soort, zo'n soort koopgeroe die die gewoon uh, he, heel hoog rechts, boven een toren, met zijn vinger iedere knop indrukt en het publiek zegt ja ja ja we vinden het mooi. Ja, ja. Nee maar en, uh, mensen, ja, dat, dat, dat laten... willen mensen wel graag. Dat, er zijn gewoon heel veel mensen die willen graag degene zijn die zegt van... Uh, uh, uh, ja, dus als ik nu alleen maar rode broeken op de markt breng... dan gaat iedereen komende zomer in een rode broek en die gaan dan heel hard roepen... ja, rode broeken worden mode en die gaan allemaal smaakmakers... of bekende Nederlanders in rode broeken laten rondlopen op televisie. Ja. En dat Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat... Zoals jij dat nu zegt, dat mechanisme beheren... en die verdienen dan volgens mij meestal ook er heel veel geld mee. Alleen, iedereen wil, wil dat ook graag kunnen, maar heel veel mensen kunnen het niet. Want er zijn ook zoveel liedjes die floppen. Er zijn zoveel zinnetjes die het nooit halen, die door mensen gebruikt worden. De mensen die proberen om iets in de mode te brengen. Mensen die proberen iets in de markt te zetten en het lukt gewoon niet. Nee, maar is het, is het ook niet... Ik zou wel zeggen, een van kortzichtigheid van... van... Uh, de, de, de, ik zou zeggen, deze generatie als ze met, met, met, uh, met, met, met van die halve plastic ja, ik over, waar Nikkels onder staat of weet ik wat voor ander merk en, en dan lopen ze met dit en met dat en dan lopen ze met Louis Vuitton tasjes maar ze vergeten dat de mensen die echt in de modewereld werken dat die juist die mensen die zeggen van iemand die echt modebewust is die heeft, heeft geen merkjes uh, nodig uh, waar logisch grote logos op staan, die maken gewoon zijn eigen keuze, zijn eigen stijl en dat is daadwerkelijk mode dat zijn de trendsetters. En die, die, die, die, die, die merken die eh, ja. om een zuur te dragen. Zou ik zeggen, dan moeten ze een keer naar de beste baas toe gaan... En zeg: van, hé, hey, kerel, ik maak reclame op jou. Ik, ik krijg dat als uh, of die jas krijg ik voor niks van je. Ja, ik maar dat, dat is... Nee, zo werkt het dan. niet. Want je, je kunt het niet... Nee, ja, nou ja, misschien werkt het ook zo wel. Maar bij sommige mensen kunnen dat wel. Maar uiteindelijk is het volgens mij allemaal veel simpeler, Jan. En denken mensen helemaal niet zo na. En denken ze gewoon van, goh, ik heb nou vier mensen in een rode legging gezien. Wat leuk, ik wil ook een rode legging. En die denken niet van, ja, maar als ik nu een rode legging aantrek... dan doe ik mee met de mode... Want als ik dan omdraai, als je die rode lekking niet aantrekt, is het dan zo een vorm van, van angst dat de mensen denken van ja, maar als ik hem niet aantrek, dan hoor ik er niet bij? Wordt daarop gezinspeeld? Die vraag begreep ik niet. Nou, jij zegt dat van vier mensen trekken een rode legging aan. Ja. En ik ben zeg maar de vijfde. In ja. bijvoorbeeld ben ik dan even een vrouw, en een man. Lijkt zin, dat lijkt me heel leuk. Lopen. Jan, ik heb helemaal een beeld. Jij hebt een rode lekking aan. Ja. Ja. Maar... Eigenlijk krijg ik die rode legging aan om erbij te horen. Nee, maar, nee. Maar om om niet, niet bij de groep te horen als ik het niet doe. Nee, maar zo, zo ingewikkeld is het allemaal niet. Soms ook wel. Ik bedoel, kijk naar de harenbroek. Die trokken we echt allemaal alleen maar aan om erbij te horen. Niet omdat we hem zo leuk vonden. Ja, <laughs> maar inderdaad. Nee, ja. Nou ja, misschien ook wel. Maar hoe erg is het om er gewoon bij te willen horen? Ja. Ik vind, ik vind dat dat uh, heel vaak de kosten gaat van, van een heleboel... Zoals zeggen creatieve dingen ja, die en je kleedgeld. in zich hebben. Ja. Nou Jan, ik, uh, ik ben benieuwd, want we hebben het eigenlijk al uit en te besproken. Maar eigenlijk, uh, eigenlijk is gewoon jouw vraag, wie bepaalt er raasjes of hypes? Uh, ja, uh, hoe en hoe komt en, iets en in de, de mode? Woordgebruik. Wat zeg je? Oh, en ja, ook, het ook in het geval het woordgebruik, van woordgebruik. Of, ja. of, of, of een zinnetje of... Ja, Nou, hele brede vraag. Ik ben uh, benieuwd of er iemand belt met een breed antwoord. Ja. Naar 0800-1121. Ik ga mijn best doen Jan. Misschien krijgen we meneer Raaf op onder een telefoon. Tjakka. Ja, tjakka. <laughs> Dag Jan! <laughs> Het zou kunnen. Doeg! Doeg! Ilse de Lange, Puzzle Me. Van Ilse de Lange was dat. Naar aanleiding van het verhaal, verhaal van Jan. Nou, mocht je daar meer over weten. Over trends, hypes, modegevoeligheid. Hoe uh, wordt bijvoorbeeld een zin die opeens iedereen gebruikt. de wereld ingeholpen? 0800-1121. Ruud, goedenacht. Ja, goeienacht. Hi. Hey, ik heb een vraag, joh, en ik uh, zit er al jaren mee en ik kon er niet van los. Hoe is het in godnaam mogelijk? Ik ben getrouwd geweest met een... Uh, of getrouwd? Ik ben nog steeds getrouwd met een Braziliaanse. Ja. Ik ben er al jaren van af. Maar ik heb van alles... Ik ben hier in Nederland ben ik gescheiden van haar, maar in Brazilië lukt dat niet. Ze doet alles. Ze zit nu in Zwitserland met mijn dochtertje daar. Joh, Ruud... Ja. En ze doet nog steeds alles op mijn naam. Hoe is het mogelijk? Hoe, hoe moet ik daar van afkomen? Je uutje, kan je niet gewoon scheiden? Ik ben hier gescheiden, alles hier in Nederland. Maar in Brazilië, de, de, de, ze doet alles. Ze, ze uh, leningen op mijn naam. En, uh, wat is, uh, ja. Hoe kom ik daar van af? Dat is niet mogelijk. Jeetje, ja, ik vind het een ingewikkelde vraag, Ruud, want ik heb helemaal ja, geen inzicht. Ja, is een ingewikkelde in je... vraag en uh, ik, ik zou eens willen dat iemand mij zegt hoe ik daarvan afkom. Maar wat is nou precies je vraag? Want uh, kijk, Ruud, als jij zegt van ik word gewoon belazerd door iemand, hoe kom ik er af? Nee, nee, ja. nee niet, niet over belazeren, nee. maar gewoon de vraag is van hoe kan je dat nou regelen dat, dat je daarvan afkomt? Dat je helemaal hier in Nederland ga je gewoon scheiden en het is ja. over, het is gesloten. Maar dit blijft me achtervolgen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar de vraag is dus, ik ben in Nederland gescheiden van een Braziliaanse. Hoe kan ik ook in Brazilië scheiden van die Braziliaanse? Ja, in Brazilië. Zij woont nu in Zwitserland. Oh, jeetje. Met mijn dochtertje. Jeetje. Ik heb niks over mijn dochtertje te zeggen. Helemaal oh. niets. En ze leeft gewoon uh, hasta de vista daar naar, naar, naar Zwitserland. En wat merk je ervan? Want uh, krijg je op een uh, gegeven moment rekening. Merk ik daar veel van, want ze sluit leningen af op mijn naam en allemaal deze dingen. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, er wordt een lening daar afgesloten en uh, op mijn naam. En, want ze, uh, ja, ze gaat met de documenten daar naartoe. Van ze heeft mijn naam en uh, ze is met mij getrouwd. En uh, dit. Uh, en dan worden de leningen afgesloten voor, voor geld waar ik helemaal niks mee te maken heb. En dan, wat gebeurt er dan? Krijg jij op een gegeven moment post? Ja. Juist, er wordt er niet betaald en dan krijg ik de post. Van uh, er is achterstand en allemaal dat gezuur. En als jij dan een uh, kopietje van je, hoe heet dat, scheidingsbewijs, ik weet niet hoe het heet. Nou ja, als nee, je... De... Ja, maar dan komt, komt zij weer met papieren van Brazilië. Ik ben getrouwd met hem in Brazilië. Ik ben in Nederland. Ik uh, zeg het hier in Vlaardingen ben ik getrouwd met ja, hem. Ja, ja. Maar dat wordt in uh, Brazilië wordt dat geregistreerd. Ja. Ja, dat is dan hetzelfde dat, uh, ja, als in Nederland. En zij komt maar met die papieren van Brazilië daar. En er worden gewoon leningen afgegeven. Allemaal op mijn naam, joh. Ik ga te gronden hier zo. Ja, maar wat gebeurt er als jij vervolgens komt met de scheidingspapieren? Uh, dan zeggen ze ja, maar uh, nee, dat klopt niet. Want uh, zij oh, komt maar met wat de papieren van uh, Brazilië... dat jullie nog steeds vertrouwd zijn. En, de... en ze is vertrouwd met een andere man <lacht> ook. Dat is het. Ja, echt, joh. Ja, ik zit te lachen, Ruud. Ik denk, ja, het is wel een hele handige mevrouw, hoor. Uh, handig, uh, slim of uh, hoe noem je dat? Nou ja, ja, handig. Ja, toch? Ja, maar zij komt dan de papieren die ik hier heb van Nederland, dat klopt allemaal, maar zij gaat gewoon met de papieren van Brazilië. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik noem het handig, het is natuurlijk hartstikke gemeen. Het is te gek voor woorden. Ja. Maar de, maar, vraag is, te hier, ja, maar de vraag is uh, getrouwd met uh, iemand in Brazilië, gescheiden in Nederland... en hoe krijg ik het nou zover, zover dat dat ook in Brazilië en Zwitserland geregistreerd wordt? Juist. Nou, dat ik ga, is mijn vraag. Ik ga mijn best doen, Ruud. Hé, hey, je bent een wereldfiguur. Nou, dat moeten we nog maar zien, hè? want als er niemand belt... Oh, dan okay. zit, jij, uh, zit jij met je, met je uh, schuldeiser straks. Nee. Ja, nee, maar ik, ik heb er de problemen, maar ik kom er niet van af. Het blijft maar doorgaan, joh. He, maar wist je dit, toen je met haar ging trouwen, had je toen nog niet in de gaten van. goh, dit is misschien een tante die hele rare dingen gaat doen? Nee, dat had ik toen niet. Dat is, uh, nee, had ik niet. Pas uh, later. Ja, dat heb je vaak. Hè. Als je dan van elkaar afgaat, dan denk je: Oh, het ja, is... Dan, uh, dan ja. komt de realiteit boven. Ja. Maar wel heel verschrikkelijk van je dochtertje, Ruud. Het vind ik echt. Ja, het uh... is heel verschrikkelijk, joh. En ik zit echt uh, dat kind ook daar. En ze doet uh, echt, joh. Ik, uh, ze heeft een, ook een. Uh, mijn dochter, dat mag in Nederland niet. Ze heeft twee nationaliteiten: mm. de Nederlandse en de Braziliaanse. Ja. Want ze is hier in Nederland, in Schiedam, is ze geboren hier nou. zo. En hoe is het allemaal mogelijk met dit soort dingen? En hoe oud dat is de... ze? Wat zeg je? Hoe oud is je dochtertje? 14 jaar. Ach, nou. Hopen dat ze snel uh, zelfbeslissingen mag nemen. dat je van Ja, de hoop ik, maar... hoop ik, hoop ik, hoop ik. Maar, maar eerst... ik hoop dat iemand mij... Uh, ja. hoe, hoe je in dat soort dingen om moet gaan... Uh, want ik word er gek van. Goed. Dus, um, Braziliaanse uh, uh, uh, gebruikt jouw uh, identiteit... of eigenlijk uh, gewoon je trouwpapieren nog om leningen af te sluiten. Wat kun je ja, er tegen doen? En allemaal, uh, alles wat, is, wat rot is, daar gebruikt ze mijn naam. Ja, ja. allemaal dingen, uh, het afsluiten en zo. Ik word er gek van hier. Het is meer dan duidelijk. Ik ga mijn best doen, Ruud. Sterkte. Hé, hey, je bent een gigant. Zo, nou, ik weet niet of ik dat aardig vind, maar ik neem maar aan dat het een compliment is. Ja, dat is een compliment. Oké, okay, dag Ruud. Dank je. Hoi. Anne. Ja, hallo. Hallo. Tijdje geleden dat ik je Nou, getrokken. volgens mij twee weken pas, Anne. Nee, nee, want dan kwam ik er niet door. Ach, nou drie dan. Ja, het kan gebeuren, hè. Hoe is het met je kindjes? Goed hoor, hoe is het met jou? Uitstekend. Ik geniet van het voorjaar. Ja, lekker, hè? Ik vind het ook lekker. Ik ben hartstikke blij dat alle plantjes weer gaan groeien... en dat de zon een beetje meer is en zo. En dat we allemaal weer naar buiten kunnen en een vrolijk gezicht ja. trekken. Ja, heerlijk. Waar belde je over, Anne? Nou, ik heb een vraag over genotsmiddelen. Ja. <laughs> Althans, zo zie ik het. Ik wil graag weten wie hebben uitgevonden wijn en bier en cognac en whisky en champagne wijn bier ko, ko, cognac wat moeilijk woord. wacht even cognac nou ja, ik schrijf het verkeerd maar ik weet in ieder geval wel wat ik bedoel en uh, wijn bier cognac en uh, champagne oh ja champagne uh, meer nou dat is lijkt me genoeg whisky whisky ja dat allemaal. Dat allemaal? Wie dat ja. heeft uitgevonden? Want daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Want ik weet er wel iets vanaf. Romeinen dronken al wijn. Ja. En er is een tijd gewoon dat je beter bier kon drinken dan water. Omdat het water vervuild was. En al die kloosters die brouwden bier. Maar ik ben toch wel erg nieuwsgierig hoe mensen erbij gekomen zijn. Ja. En wat is je lieveling, Anne? Een biertje. Drink je veel? Nee. Oh? Het is een genotsmiddel. Het is net een chocolade. moet je niet te veel doen. Nou. Goed. Er verschillen de meningen over. Maar um, uh, dan heb ik het nou, over chocolade. Dat is mijn mening, hoor. Ja. Het is een genotsmiddel, hoor. Oké. Okay. Nou, ja. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Hartstikke leuk. Zoals je gewend bent. Ja. Nou, uh, verder nog iets? Nee hoor. Oké, okay, nou dan dank ik je voor je vraag. Ik heb wel een rode broek. Ja, zie je. Maar omdat je andere mensen ermee zag lopen. Hè? Nee, omdat ik het model zo leuk Ja, maar dat is het mooie. Dat vind ik nou altijd het mooie. Echt, mensen zeggen ook van een harembroek, zeggen ze... Ik doe niet mee met de mode. Maar ik dacht... god, dat vind ik nou leuk. Ja, ik dacht dat hij niet zo uh, woordig gebonden was. En dat is een heel leuk model. Want toen heb ik hem besteld. Maar oh. je hebt toch een rode en een rode legging en zo. Dus ik zou even technisch zeggen dat een rode broek is. Ja, dat vind ik ook wel fijn om te weten. Anne, ik hoor coco-fluiten op de achtergrond. Ik ja, ga leuk, ophangen. Hè? Ja, ik vond het nu al gezellig. Maar jij weer aan de, aandacht, de aandacht aan de papegaai. En dan ga ik op zoek naar een antwoord voor je. Hartstikke leuk, Astrid. Dag, Anne. Dag, dag. dag. Jan. Hey, Astrid. Goeiedag. Uh, wat kan ik voor je doen? Ja. Ik, uh, ben je verkouden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, heel erg, ja. Ja, Dan hoef ik geen bruggetje te maken naar mijn vraag. <laughs> Want? Waarom doen we onze ogen dicht als we niessen? Oh ja. Ja. Ja, dat is een bekende vraag, hè? Ja, nou, er is mij ooit verteld dat als je dat niet doet, dat je ogen er dan uitvallen. Maar dat kan ik niet geloven. Nee, ik heb het nog nooit zien gebeuren. Nee. nee maar misschien omdat iedereen gewoon keurig ze... Ze ogen wel dicht doet. Ja. Maar het, heeft, het is ook iets met je ogen dicht doen bij het niezen en je ogen open bij het mascara aanbrengen. Dat doe jij zelden. Maar... Dat doe ik nooit. Nee, dat is lang geleden dat jij voor het laatst mascara aanbracht. Maar het is. Dan doe je je ogen dus heel ver open en bij het niezen ja. doe je ze dicht. Ja. Ja, ja. Nou, ik, word, ik moet, moet prompt moet ik van niezen, Jan. Ja, nou ga je gang. Nou, had ik nog een klein verzoekje afzetten, Ja. Uh, geen platenverzoekje of zo hoor, maar. Oh. Ik, ik vraag me wel eens af, want ik luister al een hele tijd naar je programma met heel veel plezier. Maar ik vraag me af. Uh, wat de mensen nog opdoet op deze tijd van de, van, van, van, van de dag? Allemaal? Ja, allemaal. Gewoon van moeten ze werken of kunnen ze niet slapen? Of, of zijn ze gewend om op s'nachts of s'slacht op te zijn en overdag te slapen? Dat lijkt me zo. Dit vind ik zo fascinerend, want je hebt altijd zo diverse luisteraars aan de telefoon en met allerlei verschillende verhalen en vragen. Maar wat, wat, wat is dan het verhaal van de band zelf van dat ze nog wakker zijn? Dat, dat, is zo, dat is fascinerend me. Dat vind ik wel zo lief. Ik, dat, dat vind ik mooi, als mensen gewoon puur geïnteresseerd zijn in andere mensen en hun ja, nou. levensstijlen. Maar Jan, ja, maar, waarom wat, ben je nog wakker? Nou, ik, ik ben al, uh, ik moet zeggen, ik ben chauffeur. Want dat, dat wist je inmiddels, denk ik al. Ja. Van die, van, die, van die, weet je wel. En uh, ik ben al dertig uh, jaar chauffeur, waarvan al meer dan de helft nacht. En ik rij het liefst nachts. En uh, dat, dat, dat houdt mij dus wakker, want ik werk van s'avonds zeven tot s morgens zeven. Ja, dat zijn ja. Lange, da lange nachten. Nou, valt wel mee hoor. Oh ja. Ik ben wel wat gewend. Er zijn niet veel mensen die van s ochtends zeven tot s'avonds zeven werken. Nou, dat denk ik wel hoor. Dus ja? Ja, die zijn er wel. Maar ja, goed, als je de acht, de, de acht werkdag bekijkt, dan, dan is het natuurlijk niet mogelijk. Maar ik werk in principe, kijk, ik maak ook nog een uurtje pauze tussendoor. En ik ben uh, ook wel even vliegen met een bakje koffie en ik <laughs> een appetitje het toiletbezoek en zo, dus snap je wel. Maar in principe ben ik tussen vijf en zeven s'avonds weg en tussen vijf en zeven morgens ben ik weer thuis. Dus Hè. tussen die tijd ben ik aan het werk. En wanneer slaap je dan? Overdag. Oh ja, en van hoe laat tot hoe laat? Uh, als ik thuis kom, dan ga ik uh, uh, de eerst wat eten en dan ga ik de hondjes uitlaten en dan ga ik eventjes een boodschap doen. Uh, elke dag maar zes spullen halen voor s'avonds te eten. En dan rond een uur of tien, half elf ga ik naar bed. Dat doet uh, de, de mens, zal ik maar zeggen, die overdag werkt, doet dat ook. Hè? Die gaat s'avonds ook niet meteen naar bed als hij thuis komt. Nee, eventjes ontspannen eerst. Ja, eventjes bijkomen, eventjes ontspannen, ja, bij ja. eventjes eten, even, even, even buiten, even de honden uit Als Het goede weer is, dan ga ik met de honden met de auto in het bos. Dan ga ik een uur, anderhalf uur lopen en dan ben ik goed moe. En om nu of tien, half, elf uh, kruip ik in mijn mandje. Kijk, en zo heeft ja. iedereen weer een ander ritme. Ja, daarom. En daarom was ik zo benieuwd naar de, naar de verhalen achter jou, jouw klanten, zal ik maar zeggen. Of jouw ja. cliënten of jouw patiënten. Ja, ik, uh, ik, ik ga het voor je checken, ook Jan. Het zou ik fijn vinden als je dat zo, ter, ter, zo af en toe een keer ja. laat, laat vallen, dat vraag. Lijkt me geen enkel probleem. Dat, uh, nou, dat gaat goed komen. Nou, hè, ja. dan heb ik in ieder geval iets uh, alvast kunnen regelen. Ja. Jan, goede rit nog? Dankjewel. En jij gezondheid met je koudheid. Ja, dankjewel. Tot morgen. Dag Jan. Hoi. Dankjewel, bedankt. Dag. Jan. Ja, de andere ja. Jan, dat is ook grappig. Ja. Ik, het is de derde Jan al. Ik ben pas 35 minuten bezig. Ja. ja, het is op zondagavond toch? Janne, de echte Jan. Ja, normaal is dat toch een beetje de echte Janne tijd. Maar goed, ja. het maakt ja. mij niet uit. Ik heb een hele gekke vraag. Nou. Nou, um, gisteren had ik was er een hele mooie dag met regenbogen. Ja, ja, en ik weet dat er onder andere, er een vaal gehoord. Onder een regenboog staat een potje met goud, hè? Ja, en je kunt er naartoe blijven rijden, kan ik je vertellen. Ja, ja. ja. nou wilde ik wel eens weten, want nou zag ik toevallig... dat je dan hem net voor een huisje zag... of net achter een boom. Hoe, hoe ver is optisch gezien dan? Ja. Snap je wat ik bedoel? Hoe ja. ver die regenboog dan bij je weg is? Zou je dat op kunnen meten? Dus als je hem... <laughs> dus een, een regenboog ziet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe ver dat nou eigenlijk van je weg is, dat die de grond raakt. Want ze raakt, ja die waren zo mooi en zo scherp, dat je gewoon in een, in een weiland, ja stond een huisje en dan zag ik er net voor staan. Ja, ja daar kon ik uit mijn auto niet op gaan meten, maar nee. zou daar een maat voor zijn? Ik denk het dan... wel. Dat moet toch berekenbaar zijn? Ja, want het een... is, dat is waarschijnlijk de afstand die je kunt zien... voordat de aarde zo ver wegbolt dat je hem niet meer kunt zien. Dat is, het plek, dat is de plek waar de regenboog de nee, grond lijkt ik, te raken. Nee, nee, want ik zag hem juist voor een huisje. Ja, dat dus denk voor, je, hè? Voor een bosrandje staan. En, en, en achter een huisje. En ik denk, dat, dat moet toch een afstand zijn? Nee, het is niet, want, want het heeft niet uh, met de met de kromming van de aarde te maken. Zo maar Jan, ik. als je daar naartoe gaat, ja? dan verschuift hij. Ja, het blijft constant verschuiven natuurlijk. Ja. ja, dat weet ik. Maar het is optisch een afstand. Oh, oké. Okay. Ik, dacht, ik dacht altijd dat, dat, dat je hem gewoon... daar de grond zag raken waar je niet verder de grond kon zien, zeg maar. Nee, nee, nee, nee. Je, je ziet hem uh, of... nog zelfs voor een bosrand uh, de grond raken, of... Achter een huisje net. Maar niet, uh, niet zo als, uh, als bij de zee, weet je, dat dat, dat ja, Nee, ja, nee, nee. Dat, nee. Die kromming heeft hij niet. He, nou, weer hebben nu alweer wat geleerd. Nee, nee. Dat, nee, vooral dat ik het gisteren zo scherp zag. Dat ja, waren zo ja. mooi. En toen ik een, uh, een vlak land zag, ik denk, hé, hey, daar staat hij nou uh, voor die bosrand. En daar staat hij achter het huisje, of net andersom, weet je, dan. dan ja, het is maar een, een, een fenomeen dat je niet echt kan opmeten. Maar er moet dus wel iets te meten zijn. Ja, ja het, dat is, was... het is dat jij het zegt, hoor. Ja. Heb je een beetje foto's gemaakt van de regenboog? Nou, dat was met autorijden dan niet zo verstandig. <laughs> dan kun je gewoon even stoppen, toch? <laughs> nou, ik ben buschauffeur, dus... Dames en heren, we gaan, even, we gaan even stoppen. Want ik wil even een foto van de regenboog maken. De wil gaat even stoppen om een regenboog te fotograferen. De bus naar Harder Grijp heeft een vertraging van precies de tijd die nodig was om een foto te maken. Ja, nee, dat is inderdaad niet verstandig. Hè? Maar nee. daarvoor ook nog even, ik, ik ben een beetje laat op, want ik ben... Oh ja, oh, al, goed dat je het zegt, Jan. Ja. Ik, ik ben een beetje fun, ik had een late dienst en dan, uh, ja. Dan maar dan dan dan dan gaan we om half, waar rijden er om half drie nog bussen dan? Nee, maar ja, als ik om, uh, om, om één uur thuis ben, dan heb ik nog geen zin om gelijk, uh, gelijk uh, naar mijn bed te gaan. Nee, dat snap ik. En welk ja. rondje heb je als laatste gedaan? Waar, waar heb je gereden? Ik ben als laatste van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gereden. En hoeveel keer moest je toen stoppen? Hoe bedoel je? Nou ja... ja uh, vandaag? Nee, als je van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom rijdt, hoeveel keer stop je dan zo gemiddeld onderweg, laat in de avond? Op een halt Ja. Oeh, dan vraag je me wat. Ja. <hijntracht> dat, dat is uh, zo, zo laat op de avond. Ja, we, we gaan veel haltes langs, maar... Uh, dat zijn maar weinig keer dat ik hoef te stoppen, want er gaan dan maar weinig mensen meer mee. Ja, precies. Ja. Nou, dan, uh, uh, dan ben ik uh, wat dat betreft voor de andere Jan weer helemaal bij. Waarom je nog wakker bent, dat wilde hij graag weten. Ja. En de vraag is dus over de regenboog. Als je hem de grond ziet raken, hoe ver is dat dan bij je vandaan? Ja, optisch gezien is dat. Ik weet wel dat het niet echt is natuurlijk. Maar... Nou, maar hoe... en, en die mevrouw ja. die over die drank vroeg, waarom mensen dat drinken? Nee, wie dat bedacht heeft. Wie al die verschillende dranken bedacht heeft. Oh, de verschillende dranken. Nou, dat ja. komt eigenlijk omdat water vroeger niet te drinken was. en de zorgde dus dat er alcohol in kwam en dan waren de bacteriën weg. Oh ja, maar dan heb je dus alcohol... maar dan heb je nog niet de wijnen, de bieren, de cognacken, de champagnes en de whiskies. Ja, iedere steek had zijn eigen manier om, het, uh, om daar wat drinkbaar van te maken. Oh. Natuurlijk, wat er in de buurt was... Dat lieten ze vergisten. Ja. En dan, uh, en dan konden ze het drinkbaar maken het water. Maar het is echt een hele stomme vraag hoor. Ik geef het meteen eerlijk toe. Maar waar is whisky van gemaakt? Uh, van, van een graansoort, dacht ik. Dus, dus de, de, toen er bedacht werd van we gaan uh, bier maken of we gaan whisky maken. Had het gewoon met het hele proces te maken? Ja, dat, ze, ze zorgen er wel voor dat het... Ja, daarna zijn ze het gaan distilleren, maar eerst maakten ze gewoon wat, wat flauwe, flauwe drap van natuurlijk. Dat de, dat de alcohol eruit, uh, dat de alcohol in kwam en dat de bacteriën eruit gingen. Je bent geen bier drinken, begrijp ik? Nou, ik, ik lus alles. Ja. Behalve je neven. Oh, wat heb je tegen je neven dan? Dat vind ik zo lekker. Oh, ja, dat kan gebeuren. Nou, Jan. Ja, en... Ik... Campari vind ik ook niet zo lekker. Maar... Nee, Campari. En uh, weet je wat vies is? Ehm, um, hoe heet het nou? Dat groene spul dat naar uh, banaan smaakt. Pisang Ambon. Pisang Ambon. Dat is vies. Het is zo vies dat het bijna weer lekker wordt. Nou, als je de goede, uh, goede maakt, dan, uh, een goede cocktail maakt, dan valt het wel Een goede cocktail, dan is de Pisang Ambon nog wel. Ja, okay, een nou... gestreep poesje dat. Ja, dat klinkt lekker. Wat? wat? Wat zeg je nu, Jan? Een gestreept poesje. Wat heet een gestreept poesje? Nou, dat, dat, ja, dat, dat is een bepaalde cocktail. En dan moeten ze bepaalde likeuren op elkaar gooien. Ja. Toplicht noemen ze het ook wel eens. Oh, dan is het waarschijnlijk rood, wit en blauw. Uh, rood, uh, oranje en blauw. Ja, ja maar de kleuren liggen dan anders. Dus het is nog oh. moeilijk om te doen ook. Want je moet de zwaarste likeur onder, onderin doen. En dan, ja. en dan naar boven opbouwen. En dan kunnen ze in. in in sommige cocktailbars kunnen ze daar hele... Uh... Maar ja, dan moet je er ook maar één van drinken, want... want anders ga je ook helemaal teut de zaal uit. Ja, ik zie, ondertussen zie ik terecht op de chat dat ik blauw zeg, terwijl ik groen bedoel. En we hebben het over piezingen Ja, dat zou jij moeten weten, Jan, dat er geen blauw in de stoplicht zit als buschauffeur zijnde. Ja, maar als ik nou kleurenblind ben... Nou, dan wil ik niet bij jou in de bus zitten. Nee, dat is niet waar, want je kunt altijd nog zien of het de onderstof daarboven is. Maar Jan... Ja? Het spijt me dat ik daar nu weer zo op in ga, maar een gestreept poesje. Hoe maak je een gestreept poesje? Nou, ja, dit is een heel slecht uh, moment om weg te ik, vallen. Ja? Ik heb niet in een cocktailbar gewerkt, hoor. Dus, uh, ja, maar wat zit er in? Weet dat weet ik niet. Krijgen uh, we, de ene dan? vraag roept de andere weer op. Het recept Tom, voor een gestreept poesje. Die, we die weet dat, denk ik. Ja, of want werk... die is er heel goed in. Ja. <laughs> <laughs> goed, nou, Jan, ik ga ophangen. Ja, oké. Okay. Tom Cruise belt misschien. Ja, en uh, hoe heet hij ook? Kieno Reeves, want die kan heel goed uh, buschauffeur nadoen. Oh, oké. Die heeft iets met bussen. Goed, dag Jan. Ja, bedankt. <laughs> Doeg. Dag. 0800 1121. Antwoord op de vraag van Jan over de regenboog. Hoe ver is die bij je vandaan? Uh, tenminste het punt dat hij de grond raakt. André Jan, uh, waarom doen we onze ogen dicht als we niezen? die wil weten hoe wijn, bier, cognac, champagne en whisky zijn uitgevonden. Rut is getrouwd met een Braziliaanse gescheiden in Nederland... maar niet officieel in Brazilië. Hoe pakt hij dat aan? En dan uh, Jan Looien, die graag wil weten hoe van die uh, moderne zinnetjes... de zinnetjes die opeens iedereen gebruikt, zoals bijvoorbeeld op een gegeven moment, waarom uh, iedereen dat opeens gaat gebruiken. 0800-1121. Wil. Goedenavond. Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Wil van Ekeren. Ja, ik wilde eigenlijk een, uh, een antwoord geven of helpen geven... of anderen uh, inspireren... Uh, uh, op de vraag over uh, trends en dergelijke. Maar ja. ondertussen... Uh, Terwijl ik hier aan de lijn op je zat te wachten... Uh, had ik er ook een boek bij gepakt over het weer. <laughs> uh, en daar staat lees ik nu een stukje Kijken naar regenbogen. En ik denk dat daar wel iets interessants voor de regenboogvraag tussen zit. Mag ik je dat even citeren? Ja hoor. Kijken naar regenbogen. Om de regenboog te kunnen zien... moet de waarnemer zich tussen de zon en de bui bevinden. De helderste regenbogen ontstaan als de regendruppels groot zijn... Een regenboog is het grootst als de zon dicht bij de horizon staat. Hoe hoger de zon, hoe platter de regenboog, totdat de zon een hoek van 42 graden met de horizon maakt en de regenboog helemaal is verdwenen. Ach. Als er geen horizon was, zou de regenboog een volledige cirkel vormen, zoals wel eens uit vliegtuigen is waargenomen. Oh, dat lijkt me mooi. Ja, ja. Ja, inderdaad. Nou, aangezien regenbogen alleen kunnen bestaan als de zon dicht bij de horizon gekomen is... komen ze vaker in de ochtend en na de middag voor dan midden op de dag. Dit betekent ook dat ze meer voorkomen in de winter dan in de zomer... en meer op gemiddelde en hoge breedte dan in de tropen. Nou, zo gaat het nog eventjes door. No, nee, een klein stukje nog maar. Naast regenbogen zijn er ook... Maanbogen en mistbogen. Oh ja, nou, dan, dan, dan hebben we het daarover. Dat is een ander hoofdstukje. Anders. Wat is een maanboog dan? Uh, nou, dan ga ik dan nog even door. Een ja. maanboog ontstaat als het door de maan gereflecteerde licht in contact komt met regen. De resulterende kleuren zijn vaak op zijn best vaag te noemen. <lacht> mistbogen... <lacht> Mistbogen ontstaan wanneer zonlicht op de waterdruppels in de mistnevel valt. Deze bogen zijn echter kleurloos of bijna kleurloos. Nou, vandaar. Is het misschien een beetje verteld over uh, nou, hoe dat zit met horizon en dergelijke. Ja. En, uh, ja. Maar het heeft dus waarschijnlijk uh, waarschijnlijk is die afstand dan ook niet nooit te uh, meten of in te schatten. Want de regenboog eindigt dus waar de bui eindigt. Uh, ja, jij zit als waarnemer, als dader, dus tussen, tussen de zon en de bui. Ja, dus afhankelijk van waar de bui op dat moment valt, ja. uh, eindigt de regenboog. Ja. Denk ik. Ja. Hmm. En zo niet en 0800 horizon, ja? Ja, nou, en dat van die horizon, wat er eigenlijk in dat boek staat... Um, het zou dus eigenlijk... Ja, daar waar ons... Uh, Zover als wij kunnen kijken, zeg maar... Want, want als er geen horizon was geweest... Dan was die regenboog een volledige cirkel was geweest. Nou, de horizon die beperkt die cirkel dus... Tot een halve cirkel. Dus daar waar de horizon is... Daar zou dan die regenboog eindigen. Nou ja, en als jij dus maar doorloopt... ja Dan schuift die horizon als het ware ook steeds op. Ja. Dus daar hadden jullie het ook over. Over dat, dat opschuiven. Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik als heel klein kind... Uh, ...ja, dan wist ik, nog, uh, wist ik nog veel van de afstanden van de maan... ...dat ik de maan met name ochtends zo fascinerend vond... ...en dat ik zelfs probeerde er dichterbij te komen. Omdat ik vond hem ochtends zo fascinerend groot... ...als hij dan nog niet onder was. Dus uh, ja, dan, dan goed laat ik dan vier of vijf jaar zijn of zo. Ik vond het zo fascinerend. Uh, en toen dacht ik nog eventjes ook nog aan die vraag van... Uh, uh, van van uh, trends, zijn die te bepalen of is, is een trend te bepalen door een man die daar vervolgens rijk van kan worden? Nou, ik, denk dat het, ik denk zelf dat het uh, heel erg verschillend is. Uh, waar ik wel eens heb gedacht is dat er bijvoorbeeld in de muziek uh, heel vaak sprake is van uh, actie en reactie. Uh, als bijvoorbeeld er een, uh, een trend is dat de muziek uh, nou zeg maar niet... Elektronisch genoeg kan zijn. met hele inhumaan klinkende stemmetjes en dergelijke. dan opeens zal er daarna. een, uh, een trend zijn naar unplugged. Dan moet alles eerlijk zijn. en alles zonder versterking en zo. Ja. Uh, je zag het ook bij Eurovisie Songfestival een aantal jaren geleden. Uh, opeens waren. er waren hele spectaculaire acts. en opeens was daar. Zo'n juffrouw met een uh, onschuldige, uh, onschuldige Duitse juffrouw met een witte gitaar en die zong over een beetje vrede. En opeens was dat het ja. uh, wat, wat won. Terwijl van tevoren niet was bepaald. Uh, van tevoren niet was bepaald van of zij zou gaan winnen. Maar blijkbaar ja, was dat dus toch de reactie op de actie van uh, ja, spektakel en dans en show en wat dan ook. Uh, dat denk ik wat voor wat betreft de muziek. Verder kan natuurlijk muziek ook heel sterk, maar dat is natuurlijk wel bekend, bepaald worden door disc uh, ik, ik denk wel eens ja, in, mijn, in mijn cynische buien van... Uh, als ik niet kan zingen, maar ik vertel dat ik uit Volendam kom... dan maak ik al veel meer kans bij een, bij een Jockey van 3FM... dan wanneer ik wel kan zingen en ik kom uit uh, Groningen. Nou, Wil, als, als er iets niet gedraaid wordt op 3FM... dan zijn het Nick, Simon, Jan en... Uh, uh, oh. uh, dat, is, dat, is, dat is een heel teerpunt, hoor. Oh, dat scheelt. Oh, dat scheelt. Nou ja, ja, ik zou je ook zeggen... Ik, ik luister ook niet zo vaak naar Radio 3... maar, maar, maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen is... Het is dus niet zo dat, uh, uh, dat, dat in Volendam de mensen gemiddeld een stuk muzikaler zijn. Want, want uh, muzikaliteit is natuurlijk niet plaatsgebonden. Maar dat wordt heel sterk getriggerd natuurlijk door, door disjockeys of door de commercie. Of ja, ja, gewoon mensen die gewoon die, uh, die, die geld willen verdienen. Want ja, muziek is gewoon big business. Uh, althans. maar dat ook al niet echt meer nee <laughs> nee nee nee, nee, ja. nee. en en het varieert ook per genre natuurlijk hoor hè je hebt, uh, ja, je hebt in, in de in de jazz is het gewoon of waar mensen wel vaak echt hele eerlijke muziek spelen of nou eerlijk, ja ja, maar, ja. M, m, m, uh, muzikanten die zeg maar ook echt spelen wat ze willen spelen ja, ja. Daar heb je een gitarist die wint bijvoorbeeld vandaag een, pri een prestigieuze prijs in de jazz. En volgende week zit hij weer in een cafeetje te spelen. En, en, en, en zit iedereen met zijn rug naar hem toe. Ja. Dus dat, in de jazz kan dat. Uh, maar die mensen zijn inderdaad gewoon eerlijk aan zichzelf gebleven. En die willen gewoon alleen maar mooie muziek maken. En gewoon hun, uh, hun talent, uh, uh, zeg maar, hoe nog dat, uitdragen. Ja, uitdragen, ja. ja. ja, ja. Nou, en toen had die meneer het ook nog over woorden, hoe zit dat dan? Ja. Wat ik vermoed, uh, ja, heel vaak worden woorden natuurlijk, uh, of uh, uh, slogans of wat dan ook, ingegeven door, uh, door artiesten die op dat moment populair zijn. Hè? Vroeger had je een Willem van André van Duin en ja, zo. Eh ja. uh, uh, en, en dat zal nu. En hij is natuurlijk. Een goede is deze morgen. He, van uh, ja. van debiteur credituren. Dus artiesten zijn heel sterk bepalend voor modetrends. Ik denk ook wel dat. Uh, nou, waar ik mezelf behoorlijk aan erger. Dat, dat is dan uh, als mensen. Oké, okay, zeiden voor iets als bevestiging van. Oh ja, ik heb het begrepen of iets in de geest. Van. Ja, ja. Uh, Volgens mij is dat, van, uh, is dat van oorsprong Amerikaans. Dan kun je inderdaad zeggen, als de ene iets heeft gezegd... dat dan zegt, alright. ik heb het begrepen. Uh, het ja, maar dat, is een, nou, maar dat is wel een goed voorbeeld. Want waarom gaan dan opeens heel veel verschillende mensen dat zeggen? Ja, ik, uh, ik denk dat het ook te maken heeft... Uh, men noemt dat, je hebt enerzijds het dialect... maar je hebt ook het sociolect... Een sociolect, wow. dat is. Uh, nou ja, dat is. Um, de manier van praten die bij een bepaalde groep mensen hoort. Bijvoorbeeld het studentico's praten door studenten. Uh, dan hoor je er tenminste bij als je een beetje bekakt praat. En ook het. een uh, beetje de juppie-praat van. Uh, wat was het in de zeventiger jaren? Dat mensen opeens moesten zeggen, weet je wel. Uh, yeah. nou, weet je, ik heb ook wel vandaag. Ik heb vandaag ook nog met. Uh, als in jong gebeld, weet je wel. Ja. Uh, dus. dus dan hoor je ook bij een bepaalde uh, groep van een beetje, ja, wat is het? De alternatieve jongeren, de intellectueel of wat dan ook. Ja. Ik denk dat daar ook mee te maken heeft. Dus eigenlijk, eigenlijk dus ook een modeverschijnsel. Net zo de ene uh, draagt rode broeken, ja. omdat het hem ingegeven is uh, dat rood, rode broeken in zijn. De ander die uh, zegt opeens, uh, ja, die vindt zichzelf behoorlijk popie klinken als hij alles bevestigt met uh, oké. Okay. Oké, okay. nou Wil, dan uh, wou ik het hier even bij laten, want anders kom ik niet meer aan mijn muziekje toe. Oké, okay. <laughs> gaan we doen. Fijne nacht. Dankjewel, hè. tot de volgende okay. keer. Dag. dag. Dag. Dat was twee keer oké, okay, hè Wil? Oké. Okay. <laughs> Doeg. <laughs> Ambition vrede. Wie een bloem. Zo so wie een feier in eisigen Wind. Wie een Puppe, die keiner meer mag, fühle ik mich aan mij. Een bisschen Frieden, een bisschen Sonne Für diese Erde, auf der wir wohnen. Een bisschen Frieden, een bisschen Freude, een bisschen Wärme, dat wünsch ik mir Een bisschen Frieden, een bisschen Träumen Und dass die Menschen niet zo so oft weinen Een bisschen Frieden Weist meine Lieder die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es gibt. Allein ben ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm begeht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wollen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. free Van het Songfestival. Ja, Nicole was dat en Ambition vrede. Claudio. Hallo, goedenavond. Goedenavond Claudio, dat is ook meteen al mijn Duitse. Ja, ja mijn ook hoor. Oh, gelukkig. <laughs> ik beperk me tot uh, dit. Wat kan ik voor je doen? Uh, ten eerste wil ik je bedanken ook voor het uh, inderdaad diverse programma. Daar uh, geniet ik nog steeds van. Alsjeblieft. En um, ik heb een vraag. En... Um... Ook een antwoord op, de, op Frans van vorige week met de UPC. Als we daar nou nog tijd voor hebben, misschien na het nieuws, ik weet het niet. Nou, weet je, ik vind dat het... Uh, vorige week was vorige week. Anders moeten we allemaal mensen weer bij gaan praten wat vragen waren. En voordat je het weet zit je de uitzending van vorige week te herhalen. Ja, precies, maar ik kwam er de vorige week ook niet in, dus uh, vandaar. Ja, nee, maar het is, vorige week, hij is geholpen volgens mij, Fra uh, Frans, met zijn uh, UPC-problemen. Oh, okay. En hij moest, nee, dan, hij dan, moest een dan, nieuwe kabel, om dan, even kort samen te vatten. Ja, ik denk het ook wel, ja. Dus, wat was je vraag? Uh, ten eerste zit ik hier met een gestipte kater en een poes, geen gestreepte. <laughs> uh, nou, wat pers. zeg je nou, een gestipte kater? Ja, een, een broer en zus, een tweeling. Ach. Ze hebben precies hetzelfde tekening, dus... Uh... Leuk. Ja. Uh, maar wat mijn vraag was, ja. uh, is waar komt uh, ja, potaarde, potgrond vandaan wat je in zo'n zak kan kopen en uh, wat bij de ene winkel, bij de, de bloemist zeg maar uh, 5 euro kost ja. voor 20 liter en bij de, de goedkopere supermarkt zeg maar een euro. En waar komt dat vandaan? Want het heet aarde en uh, ja, ik weet niet of het nou gemaakt wordt of, er, of het uit de aarde komt zelf. Uit wie zijn tuin wordt dat geschept? Ja precies, want op een gegeven moment is dat, uh, is dat toch ook op? <lacht> Ik had ik met iemand vanmiddag over en zei, die zei van, nou, vraag vannacht aan de nachtzuster. Maar ik neem toch aan dat het kom, een mixje is. Doen. Waarschijnlijk doen ze verschillende dingen door elkaar en dat werkt dan heel goed. Ja, precies. En uh, je, de ene is uh, veel duurder als de andere. En wat is, er, wat is het verschil erin en zo, weet je? Wanneer heb je het voor het laatst gekocht, Claudio? Um, vanmiddag, bij, de, bij een Duitse supermarkt. Ik weet niet of ik het naam mag noemen. Ja hoor. Dus de, geen, de geen Aldi. reclame dat jij er uh, potgrond gekocht hebt? Nee, nee, precies vind ik ook. Uh, de Aldi. En wat ga je erin zetten? Uh, nou, violen uh, van alles. Oh. En dan, en, dan, uh, en dan in potten en dan in de tuin? Ja, precies. Tuurlijk. Nou, ik vind het een fantastische vraag. Ik heb ook geen flauw idee. Misschien dat er ergens potgrondmijnen zijn. Ja, ik, ik, ik weet niet. Misschien een stomme vraag, maar... Of een, een potgrondboom... Nee, ja, dat ik, zal niet. Ik, ik, ik kom er niet uit. Ik denk, nou, misschien dat iemand anders het weet. Dan, uh, ja, maar het dat vragen. zijn precies de vragen waar we voor zijn. Ik hoop dat iemand het weet. Dat hij denkt van potgrond, jeetje, Claudio, dat je dat niet weet, joh. Ja, dat, dat, dat, dat, dat verwacht ik ook niet. Uh... Niet anders hoor, maar, nee. Uh... nee, ik ook niet. Maar ja, ik ben toch blij als ik het straks even hoor. Dankjewel voor je vraag, Claudio 0800 1121. Zeg ik nog maar weer uh, en mail ik ook nachtsuster Maar het leukste is altijd even bellen. Waar komt Potgrond vandaan? Laat het even horen.